We hebben het gehad over uh, nou ja, de dijken, uh, de rivieren die leegstromen en al andere zaken die te maken hebben met de, de grote hoeveelheid water die ons uh, omringt in dit land. Uh, en in dit uur wil ik ook graag met u praten daarover. Heeft u wel eens tegen water moeten vechten? Omdat een pleziertochtje op zee een totaal andere wending kreeg, omdat het rivierwater uw badkamer bedreigde. Waterverhalen wil ik graag horen op 0800-1121. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Uw strijd tegen het water mailen kan op kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag kazeluna of hashtag dumosh. Klaas Woltingen, die twitterde... Op mijn vorige woonadres was een waterleiding bij mijn bovenburen gesprongen. En zij waren niet thuis. Dag plafond. Nou ja, afijn. dat soort verhalen wil ik graag van u horen. Uw gevecht tegen het water in wat voor vorm of variant dan ook. U kunt bellen 0800-1121. And Joel. Het over band Wolfendeel was dat, een indie-rockband. Eh, waarvan de kern gevormd wordt door Sander Strik en eh, Mark van der Boom, Rudolf van Bree, Tijn Berkomans, eh, Remco Jansen. Mensen die eh, een gezamenlijke achtergrond hebben in de film- en de animatie-industrie. Eh, uiteindelijk hebben besloten om muziek te gaan bouwen. En daar is een plaat uitgekomen. Die plaat heet Fokhorn in eigen beheer eh, gemaakt in eerste instantie nu door een grote platenmaatschappij uitgebracht. Zo dus kan aparte muziek. Ook klinken. We hebben een probleem uh, met, uh, met de, de telefoon. Dat hebben wij weer. Dus uh, uh, als u ons probeert te bereiken, blijft u het alsjeblieft doen. Uh, mail ons, uh, zodat wij ook uh, misschien u kunnen bellen. Want uh, nou ja, er is geen doorkomen aan op dit moment. Maar dat ligt gewoon simpelweg aan ons, dat probleem. Tja, en wat kun je dan doen? Je kunt een liedje gaan zingen, maar dat kan ik niet. Dus we gaan maar een liedje draaien, want dat kan ik wel. We gaan luisteren naar... Uh, een weer een Nederlands beentje, een heel leuk Nederlands beentje. Blijft leuk. Dichtje, kan ik iets voor je doen? Luister naar de dijk. Kan ik iets voor? Ah, we hebben het goede knopje gevonden. De, de telefoon van Kazaloene doet het weer. 0800 1121. Dat is de telefoon van Kazaloene. Waarop je kunt uh, bellen met uh, uw verhalen over strijd tegen water. Ik heb uh, Henk Goosens, zeg ik het goed, aan de lijn. Goosensen, jawel. Goosensen, goede nacht. Goede Je mag het zeggen. Ik spreek met de heer Frank Nubos. In persoon. Ja, nou, dat is. Uh... Dan is mijn, uh, mijn leven Ik mee begonnen met de confrontatie met water. Ik, ik, ik woonde in mijn ouderlijk huis natuurlijk aan de oever van de rivier, de Vecht in Dalfsen. En als de waterstand hoog was, dan moest ik per zien op een fietsje om uh, de Winterdijk uh, te bereiken. Ja, want dat wel... water dat wilde wel eens heel hoog staan. Ja, en dan stond het ook over uh, het, uh, de zomerkade heen. En, uh, uh, <coughs> maar... Ik, kort, ik sluit even kort. Het voordeel van die overstromingen was dat er altijd weer een laagje slip op het land bij kwam. Mm -hmm. En uh, men is in de vorige eeuw, zo'n honderd jaar geleden, begonnen met de overeindse te kanaliseren. Ja. Maken, stukken afsnijden, oevers versterken met uh, puin. Heb ik in mijn jeugd helemaal meegemaakt. En wat ik nu constateer is een omgekeerde beweging dat die oude rivierarmen weer open worden gemaakt... dat al dat puin dat door de schippertjes is aangevoerd... schepen 50, 60 ton, want dieper kon het er niet varen... dat wordt allemaal weer verwijderd. En men wil dus de rivier zijn oorspronkelijke loop geven... om te voorkomen dat het water te snel wordt afgevoerd... en daardoor weer tot constipaties leidt. Ja, ja. Oh, wat, wat. ik wist helemaal niet dat het ook, uh, ook daar... Maar je woont daar nog steeds? Nee, nee, nee. Ik ben er nog steeds erg mee verbonden. Ik schrijf er ook over. Uh, maar wat schrijf je dan? Uh, artikelen over de waterbeheersing van de overheidse vechters. En, en over het IJsselmeer en de Zuiderzee. Uh, uh, over de Afsluitdijk. Ja. Vandaag weer een klein behaald. Ik in de Leeuwarden Courant was dat... Uh, wat, wat, wat, wat piept er zo, Henk? Wat zegt u? Wat piept er zo? Ik niet. Oh, nou ik ook niet. Nee. <laughs> maar goed, een klein, klein overwinningje behaald. Ja, ik, ik, ik las dat de, de, de, de nieuwe opzet van de afsluiting toch weer. Uh... ...mogelijk voorzien wordt van een overgang ecologisch van zout naar zoet water. Ja, ja er zijn hele prachtige plannen bedacht hè, voor die IJsselmeerdijk. Uh, ja, voor, voor de, de afsluitdijk. We hebben ooit in Kaaseloen ook daar een uh, heel leuk gesprek over gevoerd. Uh. Ja, het is een uh, 75 jaar oude gran lady. En uh, eigenlijk vind ik, en, en dat heb ik ook vaak geschreven in artikelen... Uh, hij moet transparant gemaakt worden, net als de Oosterschelde. Ja. Jouw strijd tegen het water. Dat was vooral dat je af en toe moest uh, uh, maken dat je wegkwam als kind. Dat klopt. Maar later heb ik het natuurlijk wel opgezocht. Als vadersman, als zeiler. Hè, als je opgegroeid bent met het water, dan, uh, dan kun je niet zonder. Ja. Dus ik heb veel gezeild. En nog steeds? Ik moet tot mijn schande bekennen dat de activiteit is gereduceerd is tot een motorboot... met zo'n stuurwieltje erin. Oh die. Heel verschrikkelijk. Een beetje, maar... een beetje zeilen praat niet meer met je. Nee, precies. <laughs> nee, klopt. Ik ben nu trots op mijn dealetje. Maar ik zit hier achter... Uh, yeah. in het noorden van Nederland achter vaste bruggen. Dus ik kan hier geen bast in mijn haventje hebben. Nou ja, goed. Dat is wel heerlijk, jongen. Lekker genieten van het water. Op wat voor manier dan nou ook als je er maar lomme hebt? Vissen. Vissen is... Oh, en toen was de verbinding weg. Henk Goosensen, dankjewel voor, uh, voor het bellen. Um, 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazaluna. 0800 1121, medenkantkazaloena.ncv.nl Twitter een hashtag Dumosh of hashtag Kazaluna. Dick, nacht. Heb ik Dick aan de telefoon? Ja, nee, ja, nee, wel niet. Is er überhaupt iemand die mij hoort? Dat is goed, hoor. Ja, met wie spreek ik? Hallo? Ja, met wie spreek ik? Wie spreek ik spreek met uh, Dick. Oh, ik, dat, dat, dat, dat treft, ik heb je al vier keer aangekondigd. Maar er gaat blijkbaar iets niet helemaal goed hier. Het zij zo, Dick, welkom. Uh, welkom, weer een geweldig programma van u. Dank je wel. Daar worden we allemaal wijzer van. Nou, ik woon in een uh, klein dorp in Groningen mm -hmm. en uh, daar heb je sloten en die moet je onderhouden, zelf. Mm -hmm. Nou, dan, dat, dat spijt me dat ik het moet zeggen, dan komen daar uh, mensen uit het westen wonen van, uh, ja, u begrijpt ook wel, de woningen zijn hier niet zo duur. Mm -hmm. Ja, niet onderhouden, slooten niet, ik bedoel, uh, nou, dan komt het waterschap en dan krijg je een bekeuring. Ja, want het journaal was daar vorige week, geloof ik ook bij, hebben daar vorige week een onderwerp over gemaakt, uh, je bent verplicht om het stukje waar je aan woont qua sloot te onderhouden. Zo werkt het toch? Ja, nou, maar dat is toch heel normaal. Ja, wat zijn de consequenties als mensen dat niet doen? Nou, dat ze een bekeuring krijgen. En dat is ja. geld weer. Nee, sorry, dat snap ik. Dus dat heb je net verteld. Maar wat, wat is de consequentie qua waterbeheer? Maar mag ik dan u vragen? Als dat waterschappen dan niet het zou zijn, wie gaat het dan controleren? Ja. Dan, dan wordt het toch allemaal uh, niks. Ja. Ja, ja Goed, nou ja, in, in, het, in, in de gedachten van uh, D66 en uh, PVV zou de provincie dat moeten doen. Dus iemand gaat het dan wel weer controleren? Ja, uh, maar, maar kijk, dat is het probleem. Ik bedoel, uh, dat duurt in het land al jaren. En uh, we, we hebben het dan over sloten. Ja. Sloten worden weer groter. En uh, ja, ja, dat... dat, dat er wordt aangehouden, grote gehaald. Ja, ja. Dick, dank voor bellen, man. Okay. En een prettige nacht nog. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. 0800-1121. Dat is het telefoon van Kase uh, Uw strijd uh, die u ooit tegen het water heeft moeten uh, voeren. Heeft u wel eens tegen water moeten vechten. Kom daarover vertellen. Jannie, nacht. Ja. ja, hier ben ik. Dat is fijn. Dag. Uh, mijn strijd tegen het water en met het water. Mm -hmm. ik, uh, ik ben watersporter. Ja. En uh, wij hebben dus... Of, ik heb dan een tjalk van 12 meter, een hele oude, van 1900. Kijk. En uh, daar woon ik dus de hele zomer op. Maar zodra je dus merkt dat het dat het weer omslaat en dat het dus veel regen komt... moet je alles in de gaten houden, want water gaat overal doorheen. Water heeft zo'n enorme kracht... dat uh, het is een vriend van je, maar ook een vijand. Ik heb diep respect voor wind en regen. Dus deze natuurverschijnsel, daar moet je waarmee leren leven... Maar het betekent wel dat je altijd op je hoede moet zijn. Wat gebeurt er? Dus uh, het is heel erg mooi, het water. Ik geniet ervan. Het geeft een stuk vrijheid. Maar het is en blijft uh, onbetrouwbaar, laat ik het zo maar zeggen. Je blijft eeuwig een strijd voeren met ja. het water. Maar schets even waar jij allemaal rekening mee moet houden. Nou, uh, <laughs> dat is heel simpel. Als ik, als ik aan de wal lig en het wordt hoog water, dan moet ik mijn trossen moet ik, moet ik vieren. Want anders dan lopen mijn zelflozes lopen, lopen vol en dan, ja, dan heb ik het water in het schip. Wat zijn zelflozes in dit verband? Dat zijn dus gaten in de huid van het schip. Die zorgen uh, voor normaal, voor het water wat dus in het schip komt, dat dat eruit kan. Mm -hmm. Maar als, als het schip dus vast ligt en het kan dus uh, niet met het water omhoog. Het water gaat wel omhoog, maar komt dan in die, in die gaten. Dan spuit het en dan naar heeft, binnen. En, en dan gaat het naar binnen. Dan heb je dus de omgekeerde werking. Ja, dan en dat gaan... is dus niet de bedoeling. Nee, dat lijkt me, dat lijkt me bijzonder onprettig. Ja, ja. Dus, dus jij moet, je moet, maar, maar loop je ook het risico dat, dat uh, jouw schip van de, de palen slaat als het water omhoog genoeg wordt? Dat mijn schip? Ja? Van? De palen slaat, de meerpalen slaat op het moment dat het uh, water stijgt? Nou, ik heb hem altijd op springling. Dus op, op, op, op dubbele, dubbele uh, trossen, zeg maar. Maar uh, dat hij dus omhoog neemt, nee, dat, dat kan dus niet. Hij kan niet losslaan. Ja, ja. Wat zeg je? Hij kan niet losslaan. Hij kan, nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat, nee dat, dat, dat hij dus boven de paal uitkomt. komt. Ja. Nou ja, goed. Uh, wij hebben dus voor uh, jaren terug, toen uh, was het verschrikkelijk hoog water... en het is een heel raar gezicht. Daar zie je je schip liggen met een paar paaltjes boven het water... He? En, en, en, en, en geen stijger of helemaal niks meer. Ja, dan moet je er wel heen om de boel te laten vieren... want anders dan zit je schip eronder. Goeiedag zeg maar. Dan moet je ook nog bij die boot zien te komen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, kijk, je kunt natuurlijk altijd met een bootje op het, over het water heen. <laughs> nou ja, als het weer niet al te beroerd is, dan wil je ook niet in een klein bootje zitten. Dan wil je helemaal niks op dat moment. Nee. Maar waar, waar lig jij dan precies in Groningen? Uh, zuid -Ladermeer. Oh, het zuid -Ladermeer. Dus na de gebak met water ook nog om met al. Ja. ja, dit is niet zo diep, maar. Uh... Goed, Het water wil wel omhoog. En vooral als de sluizen dus niet kunnen, niet kunnen spuien. Ja. En dan kan het water dus niet weg naar zee. En dan blijft het dus in het binnenland blijft het dus, uh, veel hoger staan. Hoe is het nu in het Zuidlaardermeer? Is het app. Wat zeg je? Is het app in het Zuidlaardermeer? Nee, nee, nee, nee. Nee, kijk, sluizen zijn ervoor om het binnenland droog te houden ja, ja? Nee, ik, ik maak een grapje, maar ik, wat ik bedoel ja. is dat de rivieren uh, nu heel weinig water hebben. Althans, een aantal rivieren in Nederland. De Waal en de IJssel met name. Ja, ja. Um, uh, is het waterpeil in het zuid Meer nu ook heel laag? Nee hoor, dat, dat valt mee. Dat valt mee, want dan, dan, ze spuien dan niet zoveel. Dan laten ze dus <laughs> wat meer water in het binnenland staan. Ja, oké, okay, ik begrijp het. Zo, zo, nou ja, goed, dat is, dat is dus onze, onze waterhuishouding. Ja, maar maak je je zorgen over de komende winter? Wat zeg je? Maak je je zorgen over de komende winter? Nee hoor. Ik ga er elke week heen. Oké. Okay. Dus uh, nee, nee, nee. Maar je, kijk, dat is het. Je moet het constant in de gaten blijven houden, wat het water doet. Dat is het namelijk. Ik bedoel, het ik is het. grote vriend, maar. Het blijft verraderlijk. Zo is dat. Zo is dat. Oké, okay, dank, dank voor bellen. In orde. Dankjewel, okay. Dank Jannie. Dag. Dag. 0800 1121 is de telefoon van Casaluna. Twitteren kan hashtag Dumosje of hashtag Casaluna. Bertijn Wolfhezen, nacht. Ja, goedendacht. Uh, ik heb aan de telefoonist uh, een drietal opmerkingen uh, doorgegeven. Doe alsof je bij nul begint. Uh, Oké. Okay. Dan vraag ik me af waarom in dit gesprek niet het onderwerp terpen aan de orde is geweest. Waarom niet? Uh, waarom is dat van belang? Nou, omdat terpen misschien nog wel ouder zijn dan dijken. Ja. Je hebt de archeologische terpen van Oost-Friesland. Je hebt de historische terpen van karp en je hebt recentelijk, dat is een maand of wat geleden, de terpen die een uh, landbouwbedrijf in het benedenrijnsgebied, er werd niet gezegd uh, waar precies, uh, werden overgebracht uh, naar een terp. En, en dat betrof dus de bedrijfsgebouwen en dat betrof woonhuizen. Oké, okay. eeuwenoud, uh, misschien wel ouder dan dijken zegt u. Waarom zouden terpen opnieuw een oplossing kunnen zijn? Nou, omdat uh, als je een aantal uh, dorpen of zo, denk ik aan een dorpje in uh, Zeeland... Uh, als je dat uh, op een terp uh, gezet zou hebben, dan zou de schade een stuk minder geweest zijn dan nu. Uh, zeker, uh, maar dat is lastig terug te draaien, toch? Je kunt moeilijk een terp alsnog onder een dorp gaan schuiven. Zegt u? Je kunt lastig een terp alsnog onder een dorp gaan schuiven. Uh, jawel, maar als het toch vernieuws is door het water... dan zou je misschien kunnen overwegen om uh, daar uh, een terp te gaan bouwen. Maar goed. Mm. Nee, nee, het is helemaal geen gekke gedachte. Want ik, uh, ik weet dat er, uh, als het om nieuwbouw gaat... Uh, in gebieden die overstromingsrisico hebben... dat er inderdaad serieus over nagedacht wordt over uh, terpen. Ja, maar ik heb me even een beetje verbaasd... dat het woord terpen in dat hele gesprek niet genoemd is... Ja. Uh, punt twee, dat is, uh, er werd ook gesproken over de aantasting van de kust... Uh, benoorden het Noordzeekanaal. Mm -hmm. Ik denk wel eens dat dat te maken zou hebben... met de nieuw aangelegde uh, dijk, uh, de Zuiderpier van uh, IJmuiden. Ja. Want uh, als je dus uh, berekent dat... Uh, die pier aanleiding is geweest tot de vorming van een, uh, uh, van een duingebied... van 132 hectare, misschien is het nu wel meer. Maar als je dat, uh, die berekening uitvoert... dan zou je dus kunnen stellen dat over een, lengte, een kustlengte van uh, 100 kilometer... dat je dus een uh, strandlengte zou hebben van 13 meter. ja. Ja. En ik vraag me af of uh, de hydrodynamische uh, orde... eigenlijk niet dusdanig is verstoord dat de zandstroom... die komt uit het kanaal, dat die dus afgeleid wordt... naar de diepte van de Noordzee. Nou, ik had daar, daar in, in het uh, kwartier van het hoorspel... Uh, heb ik met uh, mijn gast van het eerste uur... Harm Albert Zanting nog even doorgepraat, ook hierover. En hij zei toen dat, uh, dat die leer van, van hoe precies de wetenschap over hoe precies zandstromen zich bewegen... En, en wat dat eigenlijk precies doet en hoe dat verstoord raakt... dat dat ongelooflijk ingewikkeld is. Het lijkt heel simpel, maar het schijnt ongelooflijk ingewikkeld te zijn... om precies vast te stellen wat er nou gebeurt. Dat denk ik ook wel, maar uh, als je die berekening uitvoert... dan uh heb je toch wel het gevoel dat uh, heel veel zand aan uh, de kust, benoorden en IJmuiden ja. is ontnomen. Ja, nee, maar u heeft gelijk. Aan de Zuidpier van IJmuiden is heel veel uh, strand ontstaan. Dat is enorm breed dat stuk geworden. Uh, bij Egmond en Bergen moeten ze elk jaar zand opspuiten omdat het daar heel erg weggaat. En aan de noordkant van Den Helden, de Noorderhaaks, daar groeit uh, een eiland. Daar ontstaat gewoon een eiland wat aan uh, Texelvast gaat groeien. Dus oh, daar ja, komt het bij oh. ook terecht. Oh, uh, oh, dat wist ik niet. Maar uh, ik denk wel eens dat die hydrodialische stroming... dus eigenlijk uh, danig verstoord is ja. door de aanleg van die Zuiderpier. U je, je punt gemaakt. En, en dat je daar nog eens een keer uh, iets aan zou kunnen doen... door uh, onderzeese dijken te maken of zoiets. Ja, Ik weet het niet, hoor, ik ben zelf niet deskundig. Ja. Maar ik vond het uh, gesprek toch wel interessant. Dank. Dank u, voor bellen. U kent, ons telefoon, u kent mijn telefoonnummer eventueel? Zeker, dat hebben we. Dank voor oh, bellen. Okay. Graag gedaan. Goedenavond. Wel bedankt. U kunt bellen met uh, ons vaste nummer 0801 121 Dat is ons gratis telefoonnummer van Kazendoenen. Uh, als u een antwoord heeft op de vraag... heeft u wel eens tegen water moeten vechten? Um, ik ga een liedje draaien van uh, een band die er helaas, zeg ik, op persoonlijke titel mee ophoudt. R.E.M. Een beroemde Amerikaanse band. Ze hebben nog één album gemaakt. Dat heet Part Lies, Part Hard, Part Truth, Part Gar Garbage. En dit is uh, de single van het album We All Go Back To Where We Belong. What you were offered. I I'm Over de strijd tegen water. Heeft u wel eens tegen water moeten vechten? Daarover wil ik met u graag praten in dit uh, tweede uur van Casa Luna. goede goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen Aad. Niet <hijs> het goede woud. absoluut. Sondergoed, een de Boogstad achter de duidi. Ja, wat zou dat zijn? Ja, het is een heleboel Ja. Heel nog een Nou... Wat ik wilde vertellen eigenlijk, ja, ik heb ook eh, eh, 1973, 1953, heb ik de waterschamp meegemaakt. En hoe heb je die meegemaakt? Waarom was je daar? Nou, ik was nog niet, maar ik was wel eh, op eh, school en dan moesten de dekens en et cetera moesten hinge, ingeleverd worden voor die mensen die daar zo, eh, ja... Eh, uh, met die uh, toestand uh, weten te maken hadden. Mm -hmm. En dat hebben we toen als tijd als kind zijn die, een impact mij meegemaakt. Ja. Maar ik wil er iets anders zeggen. Ik heb ook de kracht van het water meegemaakt. Toen kwam hij. Heb jij en, je hebt op de koopvaardij gezeten? Ja, ja, ja. Meerdere malen. Meerdere, meerdere jaren. Oké. Okay. En de kracht van het water. Wat ik toen de tijd onderschat had. als een jong. jong. Eh, ja. jonge idioot. die zo toe was. dat ik het helemaal niet kon inschatten. En toen keek ik kwap van het water. In, in de zijpoort. op een koperdijschip. en ik werd. Eh, geloof ik 10 meter weggespoeld, geloof ik. En ja, dat, dat zit er nog steeds bij eigenlijk. De kracht van het water. van een golf die overslaat. Is dat de eerste keer die je kan herinneren. dat jij geconfronteerd werd met de kracht van het water? Ja, en daarna heb ik nog een keer in Zuid-Amerika, toen waren we, het, het, eh, ik heb het aan uh, het dek gevaren, als matroos. en toen was ik in Zuid-Amerika, ik dacht in Venezuela, of uh, een van de Zuid-Amerikaanse landen, dat weet ik niet meer exact waar het was, dat is ook op zich ook niet zo belangrijk. En toen waren we het uh, dek aan het uh, schoonsluiten. en dat was uh, omdat we bauxiet geleid hadden in uh, Suriname, in mm -hmm. de Mongo, in het Binnenland. Boksit, dat is een aluminium ja yeah. Nou, dat is een heel stoffige uh, geval. En dan moest je schoon En ik was zo imbeziel dat ik me even van mijn laars zie. Want je hebt altijd, als je ontdekt, dan heb je altijd een, een oliepak en een laarsje om. En toen hield ik mijn laars buiten boord om het schoon te spuiten. En die schloeg over woord En wat ik, deed ik. Ja, je gelooft dat niet. Ik sprong over de reling heen en ik sprong in het water. En dat was nou misschien... Pakweg vijf uh, uh, kilometer uit de kust. En jullie waren aan het varen? Pardon? Jullie waren aan het varen? Nee, nee, ik, we, we, lagen, we lagen al aan, uh, aan de kade. Oké. Okay. We waren de, de, dat schip was het mm -hmm. van de bakschiet. En die, die laatste, die door de kracht van... Die, die, die tuinslang? Die tuinslang, ja. Die slag, ja. Die, <laughs> die, slakken, ja. die over boord. Ik vlag het van. ik denk, ja, als ik een laars ben, dan heb ik helemaal geen laars meer voor de rest van de reis. Voor de reis. Dus ik over boord En ik probeerde te, te zwemmen, maar dat lukte niet, want die stroom was zo krachtig. En ik probeerde, ik, ik, uiteindelijk in mijn kop, ik moet naar de kant proberen te, de, te zwemmen. Want tegen de stroming, dat, dat, dat had ik wel een paar keer weer, dat lukt het niet. En gelukkig kwam er dus een bootje aan van de andere kant van de rivier, die me oppikte. Nou, dat, dat, dat zijn dingen die blijven tot mijn dood in mijn herinneringen staan, begrijp je? Ja, dat begrijp ik, want dat had je dood kunnen worden, toch? Ja, inderdaad. En dus is met mijn ook, daar ook in Zuid-Amerika. En dat was gewoon, ik meen dus zoveel, die zoveel, of... Ik kwam te malen, weet ik veel. Ik weet voor God niet waar het was weer. Maar dat zijn dingen die blijven altijd bij. En dat was mijn ervaring met water. Goeie. Met de kracht van het water. Maar jij zult ook wel heel, ook, ook, ook stormen meegemaakt hebben, neem ik aan. Ja, uiteraard. Dat is. Strijk je zet. Dat is, eh, zet is, dat, dat is elke, elke reis. Als je dus uit Europa kwam. en je ging naar Afrika of naar Australië, waar ik allemaal geweest ben, naar Zuid-Amerika. de, de golven bij Sky, dat was altijd prijs. Er was altijd minimaal uh, storm 10 kracht of nog steeds een kracht, elf ja. ja, die o, kracht, golf, kracht. Golf, van, golf van Biscay is een rot gebied, hè, want dan wordt het opeens heel erg diep of ondiep. Dus het hangt er maar ja, vanaf welk kantje op gaat. Dat schijnt, ik weet niet wat voor reden is, schijnt dat een spook area uh, uh, uh, te wezen. Net zo goed als bij de Bermuda, daar uh, nou, is in, in het Carabie gebied. Oh, de Bermuda-driehoek. Ja, ja, precies. Dat zijn. Goeie beschrijving, altijd prijs te wijzen. Altijd lokalen en altijd stormy. Dat is niet te geloven. Maar uh, ik heb het overleefd en uh, ik leef nog steeds. En ik geniet ervan. Gelukkig. Dank, dank voor het bellen. Graag gedaan en goede uitzending. Oké, okay, dankjewel Bye -bye. Aad. Dankjewel. Ik heb uh, uh, Salo lijn uit Thailand. Salo, goede nacht. Ja, wat is het bij jou eigenlijk? Het is uh, een hele vroege ochtend. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Wij kennen elkaar, Sarah. Ik zal het maar even zeggen. Uit, een, uh, uit jouw vorige beroepsleven. Uh, want jij bent opnameleider bij uh, Netwerk. Dus we hebben elkaar uh, vele uren meegemaakt. Heel veel erg leuke uren, om ik zo te zeggen, Frank. Precies. Dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Jij bent uh, naar uh, Thailand ver, uh, verhuisd. Um, uh, ja. En Thailand en water. En wateroverlast. Uh, zeker uh, Bangkok. Dat is nu één op één in het nieuws hier. Dat klopt wel. Uh, het vervelende is dat inderdaad alleen Bangkok uh, in het nieuws is en wat daar gebeurt is uh, afschuwelijk. Maar er zijn op veel andere plekken in Thailand, maar ook in omringende landen, veel uh, problemen geweest. Ik heb hier in Chiang Mai zelf ook mee te maken gehad. Maar ik hou mij via mijn werk nu ook bezig met uh, de hulp aan een aantal projecten die zijn overstromd. En een daarvan die zit uh, in Cambodja. Oké, okay, wat doe jij precies? Ik probeer hulp te vinden voor kleine lokale organisaties. die uh, uitstekend werk doen. maar omdat ze zo klein zijn. niet de middelen hebben om zelf in contact te komen met hulp van buitenaf. En waar moeten we dan aan en, denken? Wat voor ik. organisaties hebben we het dan over? Uh, dat kan alles zijn op het gebied van uh, armoedebestrijding, educatie, gezondheidszorg, uh, landbouw. Eh, het zijn organisaties die zich bezighouden met hulp aan de allerarmsten in heel kwetsbare situaties. En eh, zo heb ik bijvoorbeeld in Siem in eh, Cambodja dan een organisatie die ik ondersteun die bezig is met de hulp aan een aantal dorpen waar het eh, gemiddelde inkomen per dag, an, per, ja, per dag anderhalve eh, dollar, zeg maar een euro per dag is. Nou, die dorpen die zijn op dit moment getroffen door uh, die watersnood, waardoor ook nog eens een keer een hele hoogst is uh, uh, vernietigd. En de hulp uh, van de Cambodjaanse regering laat erg de mensen over. Dus daar zitten mensen in een enorme grote hongersnood. Ook daar, het gaat allemaal om, om hevige regenval, dat is de oorzaak? Uh, ja, een enorm uitgebreid verlengde regentijd, uh, waardoor uh, het, werk, uh, op het water in de bergen zich enorm heeft uh, opgestapeld. En dat komt dan via allerlei uh, stuurmeren ineens gigantisch naar beneden. Nou, dat heeft in Cambodja in Reap in ieder geval voor vier opeenlopende overstromingen geleid. En de mensen daar in die dorpen, in die buurt van dat uh, uh, stadje Sjemret, die, uh, die hebben het zwaar te verduren gehad. Komt het ook door menselijk ingrijpen dat die gevolgen zo hevig zijn? Uh, ik ben geen waterexpert. Ik heb daar wel waterexperts over horen uh, spreken. En uh, helemaal te voorkomen zou het niet zijn geweest. Maar wat ik heb begrepen is dat als mensen goed hadden ingegrepen, er wel uh, heel wat minder problemen zouden zijn geweest. Maar het gaat ook niet over ontbossingen van hellingen, bijvoorbeeld? Uh, ik geloof dat dat er ook mee te maken heeft. Maar uh, normaal gesproken zijn dit. Dingen die, wel aan, uh, die men wel aan kan. Uh, de, de problemen zoals, zoals nu, uh, dat komt geloof ik eens in de vijf jaar voor. Uh, en dat heeft dan te maken met, maar goed, die details weet ik allemaal niet. Met uh, organisaties die nu niet met elkaar samenwerken. Dus als dat wel zou zijn uh, gebeurd, als uh, er slim zou zijn nagedacht over hoe dat water. Uh, gereguleerd naar beneden te krijgen, dan zouden de problemen niet zo groot zijn als nu. Maar die zijn er nu, en dus zijn er in die dorpen die ik probeer te helpen uh, mensen in, in gewoon in, in hongersnood. Wat, wat kan jij voor ze doen, Salo? Ik ben bezig te proberen geld voor ze in te zamelen... om eh, via de organisatie die ik daar ken, een zeer betrouwbare organisatie... hen met eh, voedselpakketten de eerste maand door te laten komen. En ook eh, zaden voor, eh, voor, voor groente en rijst. En een aantal kippen, zodat zij eh, heel snel eigenlijk weer zelf aan eh, voedsel kunnen komen. Wat alles is echt, de hele splijten. Ja, absoluut. Dat, een aantal... Eh, overstromingen hebben ervoor gezorgd dat de oogst in die dorpen waar ik het nu over heb, totaal verloren is. Nou, kom je ooit nog terug naar Nederland eigenlijk, Salo? Uh, heel zelden. Uh, ik heb het hier razend druk. Uh, dit is één van de projecten waar ik mee bezig ben. Uh, ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen stichting. Ook dat kost tijd. Maar intussen gebeurt er zo ontzettend veel hier in, uh, in allerlei uh, projecten van mij, dat ik, uh, dat, dat heel erg graag gaat. Pas als er echt een goede reden is om naar Nederland te gaan, uh, zal ik uh, weer eens terugkomen. Maar niet om te werken. Uh, dit, werk, uh, dit, dit bevalt mij in ieder geval heel erg goed. Nou, ja. hart, hartstikke goed. Volgens mij doe je supergoed werk daar. En uh, ik wil je hartelijk danken voor het bellen. En uh, het gaat je goed, Salo? Graag gedaan. Ik luister over toe naar je. Oké. nog eens is en Dan gaat die radio aan een appoertje. Dan nou. Dank je wel. Uh, Dank je wel. Leuk je gesproken te hebben. En, uh, en uh, nou goed, heel veel succes met, uh, met je goede werk. Dank je wel, Salo. Dankjewel. Dag. Dag. Heeft u wel eens uh, moeten vechten tegen het water? Kees Oostrom, goedenacht. Dag Frank. Ja, ik, uh, ik woonde vroeger langs de Lek. En mm -hmm. aan de binnenkant waar de sloten was de polder, de Krimpenerwaard. En uh, ik was vier jaar en ik uh, reed op zo'n fietsje met van die stapwieltjes. En uh, in de verte, een paar sloten verden, zag ik mijn vader op de tuin staan. En toen zwaaide ik. En hij zwaaide terug en toen ben ik dus gewoon in de sloot gereden en toen heeft die vent, die heeft zich helemaal de benen uit zijn lijf gelopen om mij weer uit de sloot te halen, anders had ik hem misschien nu, nu niet kunnen bellen ofzo. Ja, die vent, uh, jouw vader bedoel je? Ja, ja, ja, ja, fijne vent. Ja. Fijne vent, ja. ja. Maar het is een heel dun verhaaltje, maar ik weet het nog sterker te vertellen. Henk Velde, die kreeg dus op de... Daar heb ik al eerder over gebeld. Ja, die kreeg op de Vlaaseilanden. een zoon, Stefan. En samen met zijn vrouw. En toen gingen ze verder op weg. En toen zijn ze in de cycloon Oscar weggekomen. En um, toen heeft hij gevolgd tegen alles. Want hij dacht... Ja, ik heb mijn zoon hier... Dat is een heel ander verhaal als dat jongetje op de fiets, hoor. Ja. Ik heb mijn zoon hier... In, ...in meegesleept. En die jongen moet gewoon overleven, weet je wel. Daar hebben ze natuurlijk tijdenlang, misschien wel twee dagen... ...in de cycloon gezeten. En, en daar tegen En uiteindelijk is dat goed gekomen. Want Stefan leeft nog. En Henk de Velde zit nu in Amsterdam. En uh, ja... Ik ja. ben dus bij hem geweest. Ja, je precies. Geweest, ja, je, zit, je hebt in Kazeloenen verteld dat je hem de volgende dag zou gaan ontmoeten. Dat is gebeurd. Ja. En het, je hebt ook verteld hoe het was. En namelijk heel leuk. Ja, hij heeft gelezen. Ja, zeker. zeker. Ook over die mok... Ja, ook over die mok. <laughs> ja, zijn, zijn mok die de hele wereld overging. Ik denk, ik kom binnenkort een keer langs in Mouden, dus nou, Dat wordt Oudersjön. Uh... Oké, okay, Kees, dank voor het bellen. Oh, Kees was al weg. Dankjewel. Um, Yvonne Karsten, goede nacht. Ja, goede nacht met Yvonne Karsten uit Apeldoorn. Je hebt ook iets waterzeiligers, uh, geloof ik. Hè? Ik heb ook iets met water meegemaakt, ja. Uh -huh. Een aantal jaren geleden, ik weet niet meer hoe lang geleden... toen was ik uitgenodigd om met iemand op een katamaran mee te varen. Uh -huh. En hij had wel van tevoren gevraagd, heb je wel eens gezeild? Ik zei ja, maar op een gewone zeilboot. En dan voer ik alleen opdrachten uit. Ik, ken niet, ik ben niet iemand die zelf kan zeilen, maar ja. daar zag hij dan verder geen... Uh, dat was niet ernstig. En Ik had wel een zwemvest om en uh, er stond een aardige wind. Ik, hij heeft geloof ik toen niet gezegd... Uh, of het vijf of zes of zo was. Maar in ieder geval, hij zei, nou het kan nog net. Ja. Uh, en ja dan, dan, dan, dan, uh, wat zeg je? Ik zeg helemaal niks. Ik hoor een stem erdoorheen. Oh, ik was... hoorde een raar geluid. Ja, ik ook, maar ik was het niet. Oké. Okay. En uh, in ieder geval, op enig moment... Uh, deed ik iets onhandigs... en werd ik uh, door de Griek eraf geslagen. Eeuw. Uh, en ik, want ik had een, een, een, een zwemvest aan. Dus ik dacht, nou ja nu maar even zwemmen, want hij was, er stond zoveel wind dat hij meteen weg was. En ik kon hem ook niet zien, want het waren toch behoorlijke golven. Ik dacht, ik moet maar gewoon zwemmen. Maar ik had al vrij snel door dat het geen enkele zin had om te zwemmen... want ik werd net zo hard weer teruggeworpen. Waar waren we aan het zeilen? Welk water? O, oh, sorry, op het nadermeer. Oké. Okay. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik, ik, ben, ik heb dus niet echt gevochten, maar meer geprobeerd om helder te denken. Ik dacht op een gegeven moment, ik moet niet gaan zwemmen, want straks ben ik back af en dan kan ik niks meer. Dus ik moet op mijn rug gaan liggen en dan maar drijven en dan maar zien dat ik ergens ja, aanspoel of zo, of dat hij mij weer terugvindt. Nou, dat is ook inderdaad uiteindelijk gelukt. Maar het was best spannend, want op een gegeven moment ga je toch denken, ja, hoe lang lig ik straks nog hier? En wie vindt mij? dan? Ja, ja, ja. En, en hoe is het gegaan? Nou, hij heeft mij op een gegeven moment omdat hij zijn boot was omgeslagen en hij was er bovenop geklommen en toen heeft hij geprobeerd om te kijken of hij ergens zag waar ik gebleven was en toen uh, was hij vlakbij een eilandje en hij zag mij. Hij dacht: nou, ze komt op een gegeven moment deze kant op. Ja. <laughs> zo en zo ben gebeurd. ik ook aangespoeld op dat eilandje. Zo zijn we weer uh, terug in, in naar de gekomen. Maar het is best een ervaring, omdat je van tevoren niet gaat bepraten van... wat moet ik doen als ik er afsla? Dan was hij gewoon niet vanuit gegaan. En dan uh, vond ik het toch wel knap van mezelf. Dat ik dacht, oké, okay, dan maar drijven. En dan maar hopen dat ik uh, ergens aan spoel. Ja, ja, ja. Goeiedag. Zeg. Was je bang? Was je geschrokken? Nee, ik, ik, daarom zei ik, het is niet geen vechten geweest wat ik heb gedaan. Want ik, ik heb kennelijk als er gekke dingen gebeuren... de neiging om heel rustig te worden en dan toch wel redelijk helder te denken. Dus ik had al vrij snel door, ja, dat, dat zwemmen heeft geen enkele zin... word ik alleen maar doodmoe van. Dus dan maar op mijn rug gaan liggen. En dan zie je natuurlijk niks meer, alleen maar lucht. Maar je moet dan maar hopen dat je ergens spoelt. Ja, ja ja. Nee, ik ben, niet, ik ben niet bang geweest. Maar ik had wel het idee, hoe lang gaat die duren? Want het kan natuurlijk wel een hele tijd duren. Zo, nou, absoluut. Nou, da dank voor jouw verhaal. Daarna trouwens okay. nog gezeld, of was dit de laatste keer? Uh, nee, ik heb inderdaad daar niet meer gezeild, want ik was al op leeftijd. Okay. <laughs> het was een mooie, toch wel een mooie ervaring. Nog een goede uitzending. Dankjewel, Yvonne. Dank voor het bellen. Dag Frank. Dag. Rob van Rijswijk, goedenacht. Goedenacht uh, Frank de Mosch. Wat is jouw strijd tegen het water? Fijn, fijn om je te mogen spreken. Uh, ik, ik, ik heb uh, ook waterverhalen. Mm -hmm. Ik heb genoten van en ik heb, uh, was ook een beetje verdrietig over die, uh, die man. Maar goed. Verdrietig um, om wat? Ik woon in Tuinderp Ozaan en wij zijn in 1959 of 19. Rob, oh. vertel even waarom je verdrietig was over een deel van het gesprek. Uh, pardon? Waarom was je verdrietig over een deel van het gesprek? Uh, uh, nou, wat die meneer vertelde over Zuidoost-Azië. Uh, ik ben er zelf ook eens geweest. En toen stond Bangkok ook al of. Oh, sallow bedoel je, ja, ja. ja maar ja, ja. toen scheen iedereen het vrij normaal te vinden. Ja. ja. ja. Salo, Salo Polak, trouwens, is er volledig Ja, meen. ze liepen daar met vis netjes uh, vrolijk door de straat heen. Ja. Maar goed, uh, ik, ik ga een ander verhaal vertellen. Ja. Uh, namelijk uh, een overstroming op driehoog. Ja, vertel. Ja. Uh, wij, wij, wij wonen in een in gebruik genomen pand. Op 100, single 100. 56. En dat was drie hoog. Uh, beneden ons zat de stadsreiniging. En wij wouden de waterleiding aansluiten. Mm -hmm. En uh, waardoor de, de, de beheerder van, uh, van de stadsreiniging zei: Ja, je hebt tien minuten. Dus uh, wij in tien minuten die leiding aansluiten. Maar ja, dat, uh, om drie uur s'nachts uh, brak dat fucking ding. Oh, fijn. Sorry voor de woorden. Ja, en toen? Maar uh, de, de leiding was gesprongen. En uh, we hadden een feestje gehad. En niemand had wat aan de gaten. En mensen aan de deur bonken. Uh, dus, uh, de, dus op driehoog hadden we 20 centimeter water staan. Het oh, ja, was wel drie dagen scheppen. Ja, ja, en toen? Nou, toen begon het zachtjes te sneeuwen. Ik bedoel, het is uitgegaan als een nachtkaartje, gelukkig. Maar het was wel een overstroming op driehoog. Ja, ja, maar hoe waar was de schade? Sorry? Hoe, hoe, hoe hoog was de schade? Nou, we zijn er redelijk van afgekomen. Ja, dat was... Echt... Beneden zat, zat de stadsreiniging en de, de, uh, het water zat in de lampen, maar ze wisten niet waar het vandaan kwam. Ja, ja. Ja. Gek, hè? jij wist het ook. Uh, de... uh, 1980, andere tijd. Ja, ja, laconiekere tijden ook. Ja, we konden dat, we konden dat onderling oplossen. We hebben alles uh, schoongesopt en schoongemaakt. En uh, niks aan de hand. En uh, voor de rest. Ja, dat was mijn verhaal over de overstroming. Oké, okay, dank voor maar bellen. het bellen. Dat is niks vergeleken bij Bangkok. Precies. Rob van Rijsijk, dank voor het bellen. Ja, dankjewel, Frank Dumoos. Leuk dat je gesproken hebt. Dankjewel. Ik vond het leuk dat je hier was. Dankjewel.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 They should ask themselves this question and stop with all the lies. I ask you a question and you give me a lie. Ik zeg. <laughs> Aanstekelijke muziek, wou ik zeggen van de Gabby Jong. Other Animals Ask You a Question heette dit. We hebben het over water en vechten tegen water. Jasper, nacht. Ja, met Jasper? Ja, nacht, Jasper. Hallo. Ja, in, in mijn buurt noemen ze het nu uh, tegenwoordig zwervend water. Zwervend water? Ja, ja, zwervend water Dat is een leuke term. Die had ik zelf ook niet bedacht, maar... Ik zit tussen een spoordijk en een metro in Amsterdam-Oost en daar weet het grondwater soms niet meer waar het heen moet en ik zit al 25 jaar met uh, optrekkend vocht, dus dat is mijn strijd tegen het water. En, en wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen, hoe ernstig is dat? Uh... Nou, alles wat van leer is, uh, schoenen uh, en, enzovoort, dat beschimmeld. Uh, uh, gewoon, ja, in, al, al stook je goed in je huis en, en hou je alles uh, netjes, maar ja, tot, uh, tot er een, een, een, ja, een, een, een vochtigheid in je huis is, wat, wat ja, niet te hard is, zeg maar. Is het jouw huis of is het een huurhuis? Het is een huurhuis. En jouw huurbaas, jouw de eigenaar van het huis, doet hij niks? Nou, ze zijn. Ja, ik, ik zit nu. Daarom bel ik vanaf een 06. Ik zit nu in een. Uh, terwijl het onderhoud heet en niet eens een renovatie in een wisselwoning. Ja, ze zijn nu weer de muren aan het injecteren. Om uh, het optrekkend vocht tegen te houden. Maar. Uh, ja. Dat, dat is sinds 1994 al drie keer gebeurd. Dus ik ben er een beetje sceptisch over geworden. Ja, ja, ja. Um, goed, nou ja, hopen dat er wat gaat gebeuren uiteindelijk, toch? Ja. Ja, nee, maar ja, ik, ik hoorde zo de strijd tegen het water... dat ik denk van ja, je hebt ook ja, een, kleinere, is ook een. Ja. kleinere strijd tegen het water. Van, Absoluut. Uh, maar dat kan erg lang duren soms... Ja, om moedeloos van te worden, kan ik me voorstellen. Dank voor het ja. bellen. Oké. Okay, en sterkte goed. met uh, het optrekkende vocht. Yep. Eline okay. Kleibrink stuurt een, een uh, Twitter berichtje, fietsvakanties langs Jeugdherbergen 1980 Benelux. In namen lag de JH s'nachts om vijf uur opeens niet aan de Maas, maar in de Dat gaat niet goed. Dat zijn hele rare teksten, daar kan ik niks van bakken. Um... 1980 was een natte zomer en de maas was dus buiten zijn oevers getreden. De brandweer haalde ons met bootjes uit de jeugdherberg. Goed, Ernst Corsica, goedenacht. Ja, hallo. Je hebt, eh, niet heel, we hebben niet heel veel tijd meer, maar heel kort misschien. Uh, nou, ik was een uh, hele tijd geleden, 35 jaar geleden of zo, was ik op vakantie in, in, op Corsica. En uh, met uh, kennis en zo. Toen ging, een, toen ging ik een stukje zwemmen de baai in. Dus ik zwom de baai uit, beter gezegd. Dus mm -hmm. ik zwom een stukje die baai uit. En lekker zwemmen, lekker zwemmen. Ik denk, nou laat ik maar weer eens teruggaan. En toen ging het dus niet meer. Want de stroom was dus zo sterk. Dat uh, ja, het, ik zwemmen en zwemmen en zwemmen. En op, el, elke keer opzij kijken. En ik kwam er niet vooruit. ik kwam er niet vooruit. Toen heb ik echt doodsangst uitgestaan. En toen? Toen zag ik mensen echt ergens in de vet op dat strandje en zo. En zwemmen en zwemmen en zwemmen. Uiteindelijk ben ik dus toch. Uit de stroom is gekomen en kwam ik er aan de kant helemaal uitgeput en zo. Oh, maar is je wel op eigen kracht gelukt uiteindelijk? Ja, dat kan ik me, dat, dat kan me nu, dus nog, nu dus nog steeds herinneren. Ja, omdat het zo echt. Ja, op dat moment dacht ik echt van nou, ik, ik kom er nooit meer uit. Hoe oud was je? Uh, toen was ik 17. Goedemorgen zeg Ja, ze zeggen nu, zeggen ze steeds van je moet niet tegen de stroom inschemmen, zwemmen maar er schuin uitzwemmen. zwemmen. Meestal hebben we met de zoom, schoon, stroom en dan schuin eruit proberen te komen. Ja, inderdaad, inderdaad. Zorgen dat je ergens aan land komt, kom, maakt niet uit. Natuurlijk waar. Niet terugzwemmen naar waar je wilt zijn natuurlijk maar. het ja. is goed dat ik hier in de, op de rivier ook een keer gezwommen heb. In de rivier De Noord. Uh, met dotij kwam ik zo aan de overkant weer terug. Maar later ging ik nog een keer zwemmen. Toen was er dus uh, afgaand water. En toen stroomde het keihard. Toen kwam ik helemaal bijna bij Rotterdam terecht. Toen moest ik, uh, weet ik veel kilometers teruglopen. weer met de stroom mee terug te zwemmen naar Slikkeverie in de kerk. Dus, eh. Uh... Uh, nou, niet zonder risico, zullen we maar zeggen. Ja, uh, jij bent ook een zeiler, toch? Ja. Nou, ik, nou, ja, ik heb helemaal geen zeilervaring, maar ik heb ook een tijd in Roosendaal gewerkt. Als ik dan met de auto over de Brine of over de Moerdijkbrug reed, dan was het gewoon ja een breed water, het was ons diep, en dan waren het wel eens, dan zag je wel wat het golven, maar ik ging een keer met uh, met, met vrienden heel vroeger... Oh, dat was... we, we moeten afsluiten, sorry Ernst. We moeten afsluiten. Als dan, als dan lopen we uh, dwars door alle hekken heen hier. Ik zat er even een beetje te surfen en heel erg naar je te luisteren. Dank, dank voor het bellen. Oké, okay, nou goed. Ja, hey, sorry. Avond, sorry voor het snelle einde. We moeten nog even het apparaat inspreken voor morgen. Maar dat gaat niet goed. Dat doen we straks wel. Ik ga gewoon rustig aan afscheid nemen van u. Uh, want uh, we zijn het einde gekomen van deze uitzending. Op Radio 1 kunt u zo meteen luisteren naar de Vara Roelkoen. Dus met de nacht klinkt anders. Wij van Kaaseloenen, Wij gaan de hekken sluiten, de kaarsen over. En ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren. Een hele prettige nacht nog. Morgen is je vele weer. Morgenmiddag op deze zender Radio 1. Nu dus de Vara. Dank voor het luisteren. Dag.